Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht is een stoffelijk overschot gevonden. Mogelijk gaat het om een Dominicaanse vrouw die al meer dan twee weken wordt vermist. Het lichaam lag, lag vlakbij een brug over de vecht. De politie wil weinig zeggen over de vondst. Zo is niet bekendgemaakt of het om een man of vrouw gaat. Volgens RTV Utrecht is de vindplaats vlakbij het huis van de ex-man van de Dominicaanse vrouw. Hij werd vorige week opgepakt vanwege de vermissing. Afgelopen week zocht de politie al in de vecht naar het lichaam van de vrouw. Goedkope luchtvaartmaatschappijen als Ryanair en EasyJet doen vaak moeilijk als reizigers een claim indienen wegens vertraging. Ze geven meestal pas compensatie als gedupeerden een juridische procedure beginnen. Blijkt uit een analyse van het bedrijf EU Claim op verzoek van de NOS. Reizigers hebben recht op 250 tot 600 euro schadevergoeding bij meer dan drie uur vertraging. De KLM betaalt in de meeste gevallen meteen uit als reizigers daarom vragen... Maar bij EasyJet moet 74% van de klanten een juridische procedure beginnen. En bij Ryanair zelfs 87% voordat ze hun vergoeding krijgen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat eind deze maand naar het Noordpoolgebied. Op 28 augustus is hij op Spitsbergen. Daar begint deze week de grootste Nederlandse wetenschappelijke Noordpool-expeditie ooit. 55 wetenschappers doen op een eilandje in de buurt onderzoek naar onder meer de gevolgen van de klimaatverandering. Onder hen is NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Als ze weer terugkomen in de bewoonde wereld op Spitsbergen... worden ze welkom geheten door Koenders. Daarna reist de minister door naar Alaska... voor een internationale conferentie over klimaatverandering. Herakles heeft thuis in Almelo simpel gewonnen van NEC. Het werd 3-0. Eerder vandaag won Feyenoord in Leeuwarden met 2-0 van Cambuur. Speelde FC Utrecht thuis met 1-1 gelijk tegen Heerenveen... En won PSV thuis met 2-0 van FC Groningen. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Op veel plaatsen regen, maar in het zuidwesten droog. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het. Ten... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon zee, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, ZFM in de avond. You know, I was. I was wondering, you know. If you could keep on. Because the force. It's got a lot of power in it. me feel like. It, it, it makes me feel like. It. <tosses> album wat hij ooit uh, solo deed, Quincy Jones' album, Don't Stop till You In Off. De laatste uur van het strandleven is begonnen hier bij ZFM. De haven van Zandvoort, daar zijn we nog tot aan 9 uur en we gaan een mooie zonsondergang meemaken. Dat weten we wel zeker. Goed tot 9 uur en dan ook nog uh, in dit uur uh, de uitreiking of uh, de bekendmaking van het aantal kilo's. Maar eerst Meter Hawthorne. Alena Shaw was dit uh, met uh, California Soul en daarvoor Major Hawthorne met uh, My Favorite uh, Game. Volgens mij ben je aan het uitrekenen, Ben, uh, hoeveel kilo uh, zand uh, Ja, dat klopt, want iedereen uh, doet wel wilde gokken en uh, komt hier uh, wat op dat bord uh, zetten. Maar ik heb de wildste gokken al gehoord. Dus ik probeer nu gewoon even een kleine berekening te maken hoe dat, uh, hoe dat zou moeten zijn. En dan zijn er natuurlijk allerlei, uh, allerlei uh, uh, varianten. Uh, over uh, vierkant zand, rond zand... zwaarder zand, lichter zand... Uh, die laat ik maar niet meewegen. Nee. Uh, er zijn ook, en dat weten veel mensen waarschijnlijk niet... niet elk uh, beeld heeft evenveel zand gekregen... dus je kan niet één maat nemen... Uh, dus het wordt voor mij ook een gok, maar ik probeer toch kleine berekeningen op los te laten. Want jij wil wel graag met Katarina uit eten gaan hier. Dan? Ja, natuurlijk. Dat, ja. Uh, dat willen wij altijd graag. En zeker in de haven van Zandvoort, Waar het eten goed is. En het vertoeven ook trouwens. Dat zeker. Uh, merk je hier. De verzorging uh, vandaag is uh, grandioos. En uh, dat maakt het allemaal een stuk gezelliger en, uh, en leuk. En ik vind het ook een gigantische dag. Jij en ik waren hier uh, met. Uh, Waar is die gebleven? Pascal, al om... Marcus, uh, uh, hey? om Marcus, bloeien. Marcus ja. uh, al heel vroeg om de boel op poten te zetten. En wij werden zeer welkom ontvangen door uh, Chris Teensma, een van de mede-eigenaren. Dus je zit gewoon lekker goed in, uh, in de haven van Zandvoort. En ja, als je hier mag eten, dan is het helemaal top. Ja, zeker. Sta jij op het bord? Ik sta uh, ja, onder de, op, op het bord gaan. Maar ik ja, niet, weet niet met hoeveel. Maar, maar niet onder jouw ja. uh, jou naam. Nee, dat denk ja. ik niet, nee. Oh, wel, oh. Ik, sta, ik sta met mijn eigen naam. Nee, dan, dan is het goed. Goed, uh, ja, dan gaan we, ga ik even verder met berekenen. En dan uh, mag jij nog even wat plaatsen doen. Is goed, doen. doe ik. Dankjewel. The monk is in the blood What a piece of work is man who screams the name of love Spence, Nander Witcher en daarvoor de Cat Empire met uh, Brighter Than Gold. Uh, ben, wij hebben vandaag uh, ook uh, twee uh, ZF-mers hier aan tafel nu zitten die een uh, heel goed programma maken. En uh, dat is uh, Alternative FM. Ja, uh, heel veel mensen die luisteren niet. En uh, dat is eigenlijk dood zonder Jaap Koper, want uh, donderdag tussen 8 en 10 is het altijd uh, niet soort, uh, dit soort muziek die je net hoorde. Maar uh, Alternative FM, vertel er dus wat over. Nou, ik geef eerst uh, toch maar even ja. Marcus het woord. Oh, want... <laughs> wat wil je erover weten? <laughs> nou, hoe lang, hoe lang doen jullie dit al eigenlijk? Uh, volgens mij staan de eerste opnames van ons online vanaf eind 2008. Oké. Okay. Ja, zoiets. En jullie, jullie hebben best wel uh, beginnende bandjes uh, over de vloer gehad die uh, uh, toch wel wat... Uh, ja, het zijn doorgebroken uiteindelijk. Ja, ik kan me daar nog wel een, een dampend hokje studio herinneren met Special erin. Onder andere? Onder andere, ja. En de andere, dat is Sue The Night, mm -hmm. die nu bij uh, 3FM heel erg uh, bekend is. Hoe komen jullie aan deze artiesten? Uh, dat, is, dat is helemaal Jaap's ding. Die, die, die, die haalt ze uit alle hoeken en gaten van Nederland en omstreken. Nou, nou ja goed, Kijk, we, we zijn op een gegeven moment begonnen. Dat was dankzij uh, Menno Hoekstra die er toen, toen nog bij zat. Die stuurde een mail naar de Rob Akda Award en die zei van wij willen daar wat opnames maken. Dus interviews en dat soort dingen opnemen en uh, ook het uh, geluid uh, mee uh, pakken. Dat hebben we dan voor een deel in samenvattende vorm uitgezonden. Nou, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Maar toen dacht ik zelf van ja, er is meer dan alleen de Rob Akdal wordt. Het is ook een grote prijs van Nederland. En dan kom je dus met ja, meerdere mensen in aanraking. Maar dan ook met gasten die bijvoorbeeld in Amsterdam aan het conservatorium zitten. En hun muziek daar maken. Ja, dan kom je dus de muzikanten van morgen eigenlijk kom je dan echt tegen. En dat, dat waren, dat zijn er nu ook al een aantal van uh, ja, redelijk uh, bekend uh, doorgebroken. Hey, en komen deze mensen graag bij jullie spelen? Wat zeg je? Komen ze graag bij jullie spelen? Ja, heel ik graag. Heb het idee, ik heb het idee van wel, ja. ja. En een constant compliment op onze studio. We lijken toch wel een grotere studio te hebben dan die jongens bij 3FM. En zeker de rookruimte is beter dan het trappetje van de nooduitgang. Oké. Okay. <laughs> hey, de, de vorige live uitzending die we uh, op locatie hebben gedaan, uh, dat is uh, bij het Patronaat. Ja, Bij de Rob Acta Award Hoe gaat zoiets in zijn werking? Eh, we hebben een hele goede samenwerking Met eh, het patronaat en de Rob Acta Award Dus wij komen daar aan We zetten net zoals hier een antenne boven Bij hun dan op het balkon neer Richten dat naar Zandvoort Over die aantal kilometers rennen we het nog En we krijgen van hun krijgen we vanuit de zalen geluid aangeleverd Okay. Waarbij Jaap de interviews gaat doen en het, het aanvullende praat. Wij doen de. Of, ja, de technische dienst zorgt dat er een verbinding tot stand komt. En daarnaast maak ik foto's. Oké. Okay. Hey, en de afgelopen uh, jaar is uh, onder andere Alaska bij jullie uh, geweest? Of uh, die... dat, dat niet. maar Vorig, ze zijn, ze vorig zijn, jaar. Nou, dat we is alweer een tijdje terug, jongens. Dus, uh, <laughs> oh. Ze zijn wel geweest. Ze zijn drie keer, ze zijn drie keer geweest. Um, Alaska is één onderdeel. Mm -hmm. um, moet jij ook nog wat zeggen? Denk ik. Ja. <laughs> uh, maar goed. Uh, er is, daar, daar, loopt, daar lopen wat lijnen. En uh, Dandelion. Dat is dan ook een band. Daar zit uh, dan het jongere broertje van Frank Bond in de spaalbond. Mm -hmm. Nou, die, die, die, uh, die zijn het afgelopen jaar uh, bij ons uh, geweest. En uh, ja, Alaska. Dat hebben we nu kunnen zien. Die zijn ja, behoorlijk uh, ver, uh, ver gegaan. Dat is een hele leuke anekdote. Uh, kan ik daar wel over vertellen. Want. Tijdens de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2010, toen stonden ze daar te spelen. Uiteindelijk wonnen, wonnen zij niet, maar een, een loeiharde band die won het. Die wij ook uh, al hadden gespot. Uh, nou ja, ze stuurden een mail naar, uh, naar de redactie-mailbox van CFM Zandvoort. en zeiden: Van uh, ja, wij zijn Alaska en uh, wij komen uit Vollendam en we hebben wel wat te vertellen over onze muziek. Nou, op dat moment uh, gaan er bij mij alarmbellen af. Ik zeg: Ja, jongens, kom maar. Want het was ook uh, de, de, het geluk dat ik op die mailbox ook nog uh, stond aangesloten. Dus zij komen. En Marcus stelt de vraag van... Ja, jullie hebben wel heel veel gemaild. Uh, hoeveel reacties hebben jullie uh, erop uh, teruggekregen? Ja, Waarom? twee. Ja, twee. <lacht> Wij waren er één van. En de andere vroeg of ze van de maillijst af mochten. Ja. Maar uh, dan gaat het verder. Uh, want in 2012... Uh, want nadat ze bij ons geweest waren, hebben ze gezegd van nou, wij vonden het zo tof dat, uh, dat we bij jullie die Airplay hebben gekregen. Heeft Frank Bond mij beloofd van als dat eerste album klaar is, dan krijg je hem. Maar hij was daarvoor was hij in een boekenwinkel in Ilpendam geweest. En daar was Leo Blokhuis. Die gaf daar uitleg over een van zijn laatste boeken. En Frank had net zijn vers gepest had album bij zich. En die zegt tegen Leo Blokhuis: wil je hier naar luisteren? Want ze kregen daarvoor ook nog een discussie, dialoog. Dus die Leo Blokhuis die heeft dat natuurlijk af zitten luisteren. Nou ja, de rest is historie. Want uh, er kwam een, uh, een giga van zowel Leo Blokhuis als van Jan Akkerman. Ja. En wij uh, hadden het, uh, het genoegen dat we ze al als eerste hadden. En dat is jouw album geweest, die Leo Blokhuis uiteindelijk heeft gekregen? Uh, dat is goed. <laughs> Zoiets, denk Ja. ja. ja. Maar, dat, maar ja goed, uh, onlangs heeft Frank nog iets uh, voor ons betekend, um, want hij uh, had uh, contact met een Ierse folkband, en Frank doet zelf ook iets wat wij ook doen, maar dan in Volendam, heet Tandeloos Radio heet dat, en hij kwam op een gegeven moment uh, uh, kwam in contact met de Young Folk, en dat, was een, uh, dat is een Ierse band. En een van die jongens die heeft ook een, een vader die ook Ierse muziek, heel, bekend, heel bekende groep, ik ben even de naam kwijt. En zo zijn wij aan een, een optreden van de Young Folk gekomen, Ja, vlak voordat ze op Beekstein Bob stonden, ja. hoofdpodium. Ja. Ja. Hey, en hebben jullie ook bands die heel graag naar Zandvoort komen of vanwege het strand? Ik hoor, het wel, ik hoor het wel vaker, vooral voordat er mensen binnenkomen of nadat ze weggaan van, joh, waar is dat strand? Want daar willen we nog wel even heen. Oké. Okay. En dan gaan ze toch even langs het strand of komen net van het strand af als ze veel te vroeg zijn aangekomen. Maar artiesten kennen komen ze meestal liever vijf minuten te laat dan vijf minuten te vroeg. Oké. Ja. Okay. ja. Hey, Alternative FM is er uh, aankomende donderdag weer. Heb je al enig idee wat er komt? Uh, nu nog niks, maar vanaf donderdag 3 september... dan uh, gaat het weer een beetje uh, weer met live uh, muziek. Uh, en dan hebben we bijvoorbeeld Van Piekeren uit Utrecht. Die zijn uh, bij Spijkers met kop al uh, geweest. Dus ja. Ja, vanaf september wordt, gaan we weer los. Ja, ja oké. Okay. Dus nu een soort uh, zomerrecessie. Uh, een een maand... maandje. Eén ja. maandje zomerrecessie. Hey, ik ga Alaska even draaien. Ja, is heel goed. Dat is dit soort muziek hoor je dus bij Alternative FM. Elke donderdag tussen 8 en 10. Hier bij ZFM. It's the Een beetje uh, in de lounge muziek uh, rustig naar de, uh, de laatste twintig minuten heb ik hier staan. Mm -hmm. Dat betekent dat we over zes uh, minuten toch echt moeten gaan sluiten. Ja. Voor het aantal kilogrammen. Ik ben benieuwd. Ik ben ook zeer benieuwd. Het staat een hele uiteenlopende uh, uh, ding op het bord. Ja, wat, is, wat is de laagste, Belinda? Deze 10 Nee, nee, nee, nee, nee. Ik zie iets van 26.000. 60.000 zie ik staan. Oh ja, 60. En wat is, wat is de, uh, de max? 600? 686. 686. Nou, dat zal daar dan tussen moeten zitten. En uh, ja, degene die er het dichtst bij zit, die wint de dinerbon voor twee personen bij de haven van Zandvoort. ander. Ja, ik ben echt benieuwd wie dat gaat worden. Nou ja, je, bij jou ligt de verzegelde envelop. Zeker. Dus en ik bedoel dat bijna. straks de voorzitter hem uh, wil openscheuren. Ja. En dan gaan we dat met veel tromgerof bekendmaken. Oké, okay. maar we wachten nog even. We wachten nog even. En dat doen we even met uh, een van de zomerhits dit jaar. Dat is uh, uh, Alvaro Soler met uh, El Mismo Sol.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 En hij ligt voor mijn neus. Ja, het... is op een ik denk dat er heel veel mensen voor de radio gekluisterd zijn. Dankjewel voor de envelop. Ja. Op de envelop staat het aantal kilogrammen voor zeven zapskund. Ik ga een medewerking vragen, want anders begin jij weer op je tafel uh, te rammelen, Marcus. Maar ik zou graag dat jij bij het bord ging staan. Ik ga even een, een speciaal muziekje even erbij doen. Een, een, een, een, je hoort dan wel eens een spannende tune en dan komt die er ook... Dan uh, Belinda als voorzitter van CFM Zandvoort ga ik de envelop nu geven. Microfoon heb je. Um, je kan het zo spannend maken als je zelf wil. Want je kan vragen aan Markers wat die weg mag streven. Te hoog en te laag. En daar blijft er vanzelf eentje over. oké. Wat maakt Nou dan is die andere jongen nog wel even bezig. Want die flip over die is redelijk gevuld. En we hadden net al gezien dat het erg uitlopend is. Um, nou begin maar of wat te veel is. Een stuk of 2, 3. Um, 200.000 is te veel. Alles met 200.000. Alles met 200 Oeh, dan gaan er al een heleboel <laughs> af. Wat ik al af. <laughs> <laughs> ik, Jaap, jij zat op, twee, ik zat op, uh, op 201. Oeh. Helaas. Helaas. Dat is hem ook niet. Alles boven de 200.000 is ja, gewoon de, af. En er zaten toch mensen op, wat was het, 600 of zo? 600... 600. De zie gaat er ook af. Zie ik daar al. 537.000 valt ook allemaal af. Dat is een goede wegstreep. Ja, de mensen zitten natuurlijk wel mee te luisteren. En als je weet wat je gescoord hebt, alles boven de 200.000 is eraf. 557. Ja, hoe lang hebben we nog? Nou, niet zo lang meer, want we moeten dit nog netjes afronden in de haven van Zandvoort. Ja? En dus denk eens even na over het aantal wat te weinig is. En die gaan er ook af. En er moet wel een marge overblijven. Alles beneden de 150.000 gaat er vanaf. Oeh. Oeh. Dat is wel heel alles Beneden de 150. 60.000 zie ik er wel is Ook wat boven de 150.000 uh, zit volgens mij. Ja. boven naar boven naar boven. Oeh, 171 blijft staan. Ik zie daar nog een 177. 27, zie ik ook dat die kan weg. Dat ben ik namelijk nou zelf. <laughs> ah. Belinda heeft 125. Uh, Met de naam Belinda? moet je nog even iets doorhalen. Uh, ja, een beetje naar boven. En om... het wordt, uh, aan de drie kanten wordt gecheckt. Marcus, hoeveel heb je er over? Het gaat erom degene die het die dichtste erbij zit, hè? Ja. 7. Nou, uh, okay. ik zou zeggen, maak het maar bekend. Wat is het aantal kilogrammen? 174.000. Uh, er was iemand met 174.000. 174 en ik heb één iemand. Heeft het nog veranderd? Deed het hoger omdat hij er al was. Mag ik het antwoord zien? En volgens mij begint de winnaar met een A. Nee, ik, uh, nee, uh, nee, ik controleer het. Nee nee nee, nee, nee. Ja, nee, nee, nee. Dames en heren, mag ik even als uh, spelleider dit uh, verder voortzetten? Ik heb hier de brief in mijn handen: oh, nee. 174.000 nee. kilogrammen. Nee. En ik wil graag van Marcus horen ja. wie er gewoon hebt. Ja, Karin. 174. Kijk of ik geen fouten maak en dat er niemand dichterbij is. Nee. Dit is 177. Er ligt nu een duim bij 174, 351. En dat is een Karin uit Zandvoort. En uh, we gaan haar straks wel eventjes bellen. Ja. Gefeliciteerd? Ik ga het proberen? Ja, ja. gefeliciteerd. En gaf mijn tenen dieper in het zand. de smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik was Uh, Sunday morning en daarvoor zomer uh, zomerlang van splitsing Ben het zit weer op Ja het was één dag lang In plaats van één zomer uh, uh, lang Maar kijk eens even naar buiten nog Want uh, Message from the Beach Is vandaag de hele dag bij de haven van Zandvoort geweest En als je nu naar buiten kijkt Of je komt als Zandvoorter Toch nog even op de boulevard Dan zie je nog een prachtige zon En uh, daarmee gaan wij dit programma Wat de hele dag geduurd heeft Toch eens langzaam uh, afsluiten um, Iedereen die uh, vandaag meegeholpen hebt aan alle programma's. Want alle namen noemen, dat, uh, dat wordt toch een hele rit. Peter de Boer hadden we. Ja, Peter de Boer. Dat was uh, Hans Reimers als gast. Ja. Imka Drommel en uh, Toets Spaans en Doliet Empirik, uh, Albert Jan Vos. En Rob Harms. Um, daarna... Uh, Wie was het we weer? Weet ik niet meer hoor. Maar in ieder geval hele gezellige jongelaar die, uh, die het leuk vonden om vanuit de haven van Zandvoort deze uitzending te doen. Het verdient zeker navolging om ja. uh, op locatie te gaan. We hebben hele leuke mensen gezien. Zeker. Um, en, uh, en de dikke pluim voor de techniek. Marcus van Dam, Martijn uh, Luiten. Uh, ja, zeker. Uh, want je moet toch vroeg op. En uh, er was ook nog een meneer die uh, had gisteren nog een feestje. Maar stond hij ja. hier toch? Ja, zeker. Sander... Ja. Ja. Uh, in ieder geval willen wij uh, iedereen van CFM en zeker de haven van Zandvoort ontzettend bedanken voor deze dag, haven van Zandvoort ook bedankt voor uh, de, de dinerbon ja. die naar Karin gaat en uh, we gaan je zo bellen en ik ja. zou zeggen uh, tot de volgende keer en Andor, ben jullie ja. ontzettend bedankt voor Geen dit dank. initiatief en uh, de hele dag uh, draaien en het hiervoor verzorgen. dank jullie wel, nou graag gedaan graag gedaan, proost en als laatste doeners Stevie Wonder, Summer Soft, en uh, ik wens jullie een fijne zondagavond. Zometeen Ben van Veugen, trouwens. Soft, ja, Benno. He plans to change To bring rain Or sunshine And so you